Het departement zou daarbij geen overlast hebben van de renovatie van de Eerste en Tweede Kamer. In de Indiaanse stad Chennai is per trein de eerste waterbevoorrading aangekomen. De miljoenenstad kampt met extreme droogte en de waterreservoirs zijn bijna uitgeput. De afgelopen jaren viel er nauwelijks regen in Chennai, het voormalige madras. Sinds een maand was er een acuut tekort aan water. Inwoners moeten vaak uren in de rij staan voor drinkwater. De trein had 2,5 miljoen liter water aan boord. Het Canadese gasconcern Vermilion ontkent dat het versneld gaswind in de rente. Het bedrijf heeft volgens vier regionale omroepen in Diver... meer dan drie keer de toegestaande productiehoeveelheid uit de grond gehaald. Het bedrijf bevestigt wel dat het is betrokken bij een onderzoek van het Openbaar Ministerie... maar Vermilion benadrukt dat het zich aan de wet houdt. De algemene hindoe-basisschool in Den Haag krijgt nog deze zomer een nieuw bestuur... zegt de interim-directeur tegen Omroep West... Onderwijsminister Slob had gedreigd dat hij anders de financiering stopzet... na een vernietigend rapport van de onderwijsinspectie over de kwaliteit van de school. Sivan Hassan heeft het wereldrecord op de mijl verbeterd. Bij de Diamond League-wedstrijden in Monaco liep ze 4-12-33... en verbrak daarmee een 23 jaar oud record van een Rusin. Daphne Schippers werd derde op de 200 meter. Het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. In het binnenland kan een mistbank ontstaan bij minimaal rond 14 graden. Morgen zon, wolken en een enkele bui en maximaal 22 graden. Dit was Dennerwens Journaal. Nederlanders geven van alle Europeanen het vaakst aan goede doelen. Dat is mooi. Maar hoe weten we wat er met dat geld gebeurt? Het Centraal Bureau Fondsenwerving helpt hierbij.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 When me come a dancer, when me a dancer, when me a dancer, when me a dance, when me a dance, when me a dance. When mecome a dance, when mecome a dance, when mecome a dance, I'll may mad me mat, when mecome a dance, I'll me mad me mat, when mecome a dance, I'll me mad me mat, when me come a dance, when mecome a dance, when me come a dance